Hey. Voort. Mijn naam is Mario Zalverder, iedereen is aan te gaan van 9 tot middag. Het eerste uurtje best van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste show de party update. Die is karig, dat weet je. Uh, natuurlijk het laatste show en de, de party update, uh, ja, dat kan ik wel gehad.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 Maar uh, ja, hè? En dan uh, vervelende is dat je dan thuis moet blijven. Want iedereen denkt als je eventjes uh, aan het hoesten bent. Of je een beetje je neus aan Oh jee, die hebt corona. Dan moeten we tien meter bij het de buurt blijven. Nou, dat valt allemaal wel mee hoor. Het is gewoon een, uh, ja, een, uh, een wintergriepje, om het maar zo te noemen. Voor de muziek van Mike Dawn met If I Can't Get Down: De Mouse Tea Funky Swizzle Extended Mix. Ik zeg een hele avond. Tonight Walk hier op CFM Zandvoort. Tot middernacht zijn we bij met het lekkerste op de radio van Dance. Straks tweede uurtje, DJ Mauser met zijn Global House vibes. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de club uit Italië met DJ Chavez Maar is nog even lekker muziek, zometeen Arturo Machiavelli. We got love, een nieuwe versie. Maar eerst hier 3 pm met Close the Door. Ook zo'n oude gouden klassieke die je s'avonds in bed moet luisteren. Geniet mee hier op het Bezoaldwoord in The Nightwalk. Let it be. Girl, it's me and you now. I've waited all day long just to hold you in my arms. And just exactly like I thought it would be. Me loving you and you loving me. Oh, you your back when stay sore. Let's close up, so close to me Let's get lost in general Come here, baby Let me your to say so soft.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 op het slachtoffer weer, uh, was aangetroffen. Maar hij ontkende desondanks dat hij haar heeft verkracht. Dus ja, de laatste tijd een beetje... Uh, hè? We gaan iedereen aanklagen. Kijk, zegt hij dat het niet waar is dat natuurlijk. Maar ja, je gaat je toch afvragen. Waar doen we het voor, hè? En uh, het Amsterdamse nachtleven... Het Amsterdamse dagleven komt in actie. Hier is gebleken dat de clubs en discotheken... ook uh, na 1 september voorlopig gesloten blijven. We zijn nog steeds dicht. Club-eigenaren en organisatoren van feesten... staan de hand in de een en organiseren vandaag... Uh, een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 Want ja, we moeten snel een vaccin uh, moeten, uh, moeten komen. Ze zijn er druk mee bezig, maar zolang het niet uh, op ons gebruikt wordt... of met zo'n naald erin, dan, dan houdt het nog eventjes, uh, houdt nog eventjes op. CFFM wordt ik lul weer veel te veel. Allemaal narigheid. Uh, zaterdagavond toch een beetje kunnen genieten, ondanks corona. We gaan even door met muziek. Dennis Ferreira, samen Don Talman met Sunny Days. Je hoort het hier op CFFM Zandvoort in de Nightwalk. Oh, be down inside, we'll see oh, oh.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 NL. En voor Escape is het Escape.nl. Gaan we door met muziek? Want daarvoor zie ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Een thuisje een clubje, om het maar zo te noemen. Stefanam, Lawrence Simeka met Easy Lover. Houdt nummer van Phil Collins, hè?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 Het was muziek van en La met On Time, de Angelo Ferrari remix. En daarvoor horen we Partij Gigi met The Shrimps. Ook nieuwe muziek hoor je hier natuurlijk. Iedere zaterdag tussen 9 en middernacht op CFM's Antwoord. En zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaats zijn er erg populair, ik kan niet zeggen in de club... Rainwash. Deze week op 10. Mark Knight en Renee Amas En Tasty met All for Love. Op 9. Use Disco en Earthen Days. Met Hypnotize. Op 8. Lee Foss en Harley uh, Mate. En John Mid. Met Summertime Cheap. Op 7. Noizu met Summer 91. Op 6. John Summit Met Deep End. De Black V Neck Extended. Die plaat doet het erg goed. Meerdere variaties uh, vinden we terug in de lijst. Op 5 deze week. Mike Dummett If You Can't Get Down. De The Mouse Theory Remix. Deze plaat hoor hij trouwens ook als opening hè, van Mike Dunn. Op vier deze week Casey Lights met Girl. Op drie Stacy Lacy Love Generation met uh, Live Without Your Love. Op twee Dennis Ferrer en Don Colman met Sunny Days. Die hoorden je zojuist ook op de radio op. En deze week nog steeds op één. Wekenlang staat hij op één. Plaat die helemaal grijs gedraaid is overal, dus we draaien hem niet. Nummer 1 in de Night Walk 10. John Summit met Deep End. Maar dan die extended mix... Ik op voor een andere plaats, ook nieuw. Loos, step up en bring me up. Je hoort het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk.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 Italië met DJ Kavus Voor nu nog even muziek, misschien nog Bandy Lay met Freedom. Voor eerst nog even J uh, Jazzy Roscoe met Got You. Ik zeg het zo meteen na de break.